met het NOS Journaal. Rusland houdt Oekraïne en het Westen verantwoordelijk voor de brand... in de zuidelijke havenstad Odessa... waarbij gisteren zeker 38 pro-Russische separatisten om het leven kwamen. Die hadden in Odessa een gebouw bezet... dat volgens ooggetuigen door tegenstanders in brand werd gestoken. Anderen melden dat de separatisten zelf ook beschikten over brandbommen. Ook de Verenigde Staten veroordelen het geweld. Het Witte Huis wil dat de strijdende partijen gaan samenwerken... om het conflict te beëindigen en recht en orde in het land te herstellen... Oekraïne wordt na de pro-westerse machtsovername in februari geregeerd... door een voorlopige regering en een interim-president. De Oekraïners gaan op 25 mei naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Rusland vindt dat die verkiezingen moeten worden afgeblazen. De aardverschuiving gisteren in Afghanistan heeft dan zeker 2100 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten. Na hevige regenval stortte gisterochtend in het verre Noordoosten van Afghanistan een heuvel in... en door de modderstroom werd een dorp verwoest...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 Ieder jaar komen bijna een miljoen mensen naar de Bolle Streek om het bloemenspektakel te bekijken. De route waar langs het bloemencorso rijdt is zo'n 40 kilometer lang. De stoet met wagens die met bloemen zijn versierd komt vanavond aan in Haarlem. Het weer valt op zon langs de noordkust soms wolken van zee. In het binnenland ontstaan enkele stapelwolken. Het wordt 10 graden te wadden en 14 in het binnenland. Komende nacht in het midden en zuiden, vorst aan de grond, morgen wolkenvelden waar de zon schijnt geregeld en dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Delft staat bij Den Haag voor knopend Ippenburg 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. A27 van Breda naar Gorkum voor Gorkum 6 kilometer, daar is een vrachtwagen zijn lading verloren, de rechte rijstrook is dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer.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 De lekkere zonnige klanken van Mixie Priest bij CFM de Radio. the Wild Worlds. Jawel, ik uh, hoor uh, mooie verhalen in de studio Helmpje op. En jullie gaan uh, morgen met de MC uh, het Circuit op. Oh, het schijnt uh, morgen vrij rijden. Te ja, schijnen. nee, ik dacht dat je mee ging doen aan de race. Nou, dat er kan. waren een paar uitgevallen vandaag. En uh, morgen word jij ingezet samen met uh, Willem. Dus, uh, de, de joker wordt De joker, door. De joker. <laughs> nou, dat wil ik meemaken hoor. Nou. Ik zou, ik zou het zo doen. Niet ja. tegen de vangrail parkeren dan, hè? Helaas Dat is ook zo vervelend. Helaas geen licentie. Maar goed, vrij rijden morgenmiddag. Dat zou nog een optie kunnen zijn. Goed, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur live van Zandvoort op zaterdag. Uh, alles staat een beetje in het kader van echt een spannende voetbalwedstrijd. Zandvoort tegen Edo. En uh, Zandvoort staat momenteel met 0-1 achter. Zodra er ontwikkelingen zijn, schakelen we natuurlijk direct weer naar het voetbalveld, naar Joop van Nes voor een update van deze belangrijke wedstrijd. Want stel je voor dat uh, Zandvoort zou gaan degraderen... je moet er toch niet aan denken wat, wat dat dan voor gevolgen kan mm -hmm. hebben. Eventueel dat de trainer opstapt of dat spelers uh, de bruider aangeven. Dus uh, wij volgen het voor u op de voet. En zodra de ontwikkelingen zijn schakelen we rechtstreeks naar het voetbalveld. En dan horen we van Joop meer. Het uh, vaste item uiteraard rond de klok van half vier is de evenementenagenda. En er zijn best veel evenementen dit weekend, dan wel uh, komende week, dan wel het weekend daarop. Dus ik zou zeggen, houd uw u pen en papier bij de hand, want om half vier gaan we de evenementenagenda met u doornemen. En natuurlijk veel muziek. Zo is het, ook uh, in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Hier is Tramay en Formidable. Formidable. Formidable.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 Je veux je lui dis comme ça c'est réglé wil. au petit aussi Enfin si vous en avez Attends <rire> 3 ans wil. Ik et là vous verrez Si c'est formidable oh, Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions ik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 we waren We Ja, en we schakelen meteen over naar Jop Fres. Ja, want Zandvoort krijgt helemaal terecht een penalty toegekend door de prima scheidsrechter Kas de Vries gaat het 16 meter gebied in, wordt onreglementair neergelegd en gaat zelf die penalty nemen. En nou is dat er een, eigenlijk een meer een ongeschreven wet om dat niet zelf te gaan doen, maar hij zit zich er toch achter het gaat van de scheidsrechter en hij dan wordt gestopt, hij wordt gewoon keihard gestopt hij probeert te stiften en die, schrijf, die, die keeper blijft gewoon staan en ja, dan krijgt hij die bal gewoon keihard in zijn handen nee, hè? ik zeg het net, het is een ongeschreven wet je moet als er een penalty op jou gemaakt wordt, niet die bal zelf gaan nemen en dan wil je het nog mooi doen ook en ja, oh man daar word je toch niet goed van, want Sanford krijgt bijna geen kansen Sanford staat min of meer met de rug tegen de muur, het spel is hoofdzakelijk op het middenveld en dan komt de Edo, regelmatig voor uh, keeper uh, Boy de Vet van Zandvoort. Niet gevaarlijk, daar gaat het niet om. Maar het, het Zandvoort is dus eigenlijk op dit moment de, de mindere van Edo. En wat moet je daaraan doen? Ik weet het niet. Ik denk dat, uh, dat uh, Sandvoort uh, ja, het, uh, wisselen heeft ook gezien denk ik. Uh, het, het, het, het, het ligt eigenlijk min of meer al in het begin van het seizoen dat het niet goed is gegaan. En, uh, dat is nu nog steeds bezig. Er komt dan wel een bal nu van, uh, naar uh, Mans. In de sessie meter wordt er uitgedrongen. er speelt er terug naar Molina. Molina kan niet bij komen. Het te korte paas gewoon. Klaar. Gewoon niet goed gedaan. En nu is het weer uh, Zandvoort die die bal heeft. Uh, Sonneveld speelt daar. Uh, even kijken. Uh, naar berg aan berg. Aan de rechterkant van het veld. Linkerkant van het veld moet ik zeggen. En er komt een voorzet. En die wordt uh, uh, ja, uh, gemist door een Zandvoort. Maar gelukkig, het vier en hoofd van een verdediger van Edo gaat hij over die achterlijn. Maar wat had Zandvoort een kans daar om gelijk te komen. Uh, alleen maar gelijk. Je hoeft er niet eens voor te komen. Maar wel gelijk. En nu zijn je nog steeds achter met 0-1. Het is... Ja, ik vind, ja, sorry dat ik het zeg, Ik vind het een schande. Die bal moet er gewoon keihard in. Dan gaat hij in die corner komen. Dus, er komt hij door. Kassevries, hij zit erin! Hij zit er gewoon in! Kassevries dan toch eigenlijk die, die grote fout goed gemaakt. De bal komt bij de tweede paal. Uh, prachtige corner van uh, Roberto Molina. Komt bij die tweede paal en daar staat Vries Een van de kleinste mannen van het veld. Maar hij heeft een timing. Dat heb ik al eens meer gezegd. Gigantisch. En die bal gaat uh, heel hoog in de maar de keeper absoluut niet blij komt. Gaat in het doel. En Sanford staat dan toch eigenlijk in de blessuretijd van die eerste helft. Dat Sanford dat toch nog gelijk eh, verdient. Ik weet het niet. Ik durf niet te zeggen. Maar het, het is wel het geval. En nu mag uh, dan in ieder geval uh, Edo even afgetrappen. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat gebeuren. Want uh, die scheidsrechter die keek wel een paar keer op zijn klokje. En uh, er is niet veel gebeurd. Maar voorlopig gaat nog, die, die bal uh, wordt genomen. Edo. Uh, voor Sanford gezien aan de linkerkant van het veld. Er gaat uh, echt een hele snelle jongen, die gaat dan proberen Sandvoort te uh, verdedigen, dat lukt hem in ieder geval verlopen nog wel, en dat is het einde van de eerste helft, en de eerste helft waarvan ik uh, moet zeggen dat Sandvoort echt heel, nou nee ik zeg het anders, helemaal niet goed gevoetbald heeft die, die, die corner, of die penalty had erin gemoeten Het uh, doelpunt was eigenlijk niet nodig geweest, maar ja het is in ieder geval 1-1 op dit moment... en dat geeft de burger weer hoop. Graag tot straks. Zometeen inderdaad de tweede helft. Een hele belangrijke, cruciale tweede helft voor SV Sonfort. Wordt het straks ook weer. Het uh, tweede gedeelte dus met Jovenis is meer muziek. Hier is die single van Jim of Chicago.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 Heerlijke nederpop uit de jaren 80 bij CfM op de radio. Een zonnige zaterdagmiddag. Geniet lekker van het zonnetje. Wint is wel koud dus. ga wel uit de wind zitten. Hè? Maar op balkonnetje is zo prima uit te houden. Jodin de van Cadans en de Intimiteit. Uh, oh, moet ik alweer een berichtje? Ja. Oh, Nou, berichtje. Goed. Uh, ja, voordat we aan de uitgebreide evenementenagenda beginnen... vast een oproep voor vrijwilligers om de karavaan te ondersteunen. De organisatie van het cultureel festival De Caravaan... dat zaterdag 17 en zondag 18 mei in Zandvoort plaatsvindt... zoekt vrijwillige kassa-medewerkers, gastvrouwen en heren. Met voorstellingen in de brandweerkazerne, in de raadzaal... in het Palace Hotel, in Hotel Hoogland... in de haven van Zandvoort en in het Zandvoortsmuseum... zijn er legio-mogelijkheden om het team van vrijwilligers te komen versterken. Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden via www.caravaan.nl... vrijwilligers www.caravaan.nl slash vrijwilligers en uh, ja, het is een geweldig cultureel uh, evenement op die 17e en 18e mei. En zonder vrijwilligers kan het natuurlijk geen organisatie... Uh, kan het uh, zichzelf uh, voor elkaar boksen. Dus meld u zich aan als vrijwilliger via www.caravan.nl... slash vrijwilligers om dit culturele evenement tot een succes te maken. Zo meteen naar de volgende plaats, de evenementagenda bij CFM. En die volgende plaat is van The Bits Boys. die oude knakkers en heen kunnen terug, hè de Beach boys. En de zeer, that's why God made the radio. Het is bijna half vier geworden, zit in de rust van de SV Zandvoort tegen Edo. Daar staat het 1-1 bij rust. Half vier, tijd voor de evenementagenda. Daar gaan we dan. Uh, allereerst natuurlijk uh, vandaag en morgen, zoals het eerst u al gemeld... de State of Art uh, Historic Zandvoort Trophy, 3 en 4 mei. Het is erg vrijdag al begonnen, maar twee dagen lang staat het Circuitpark Zandvoort in, in het teken van historische Zandvoort races. Met de uh, MG's, met de NKGT's, met de Formule Ford en uh, Area Racing Morgans. Nou, dat zijn prachtige oldtimers en geweldig dat het allemaal nog rijdt en zelfs kan racen. Vandaag nog tot tien over vijf en morgen vanaf negen uur tot een uur of zes. Twee dagen historisch racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Absoluut de moeite waard. En natuurlijk bent u nog van tot vier uur van harte welkom vandaag bij de KNRM om te kijken naar de reddingsboot en in de, in de loods... te kijken naar allerlei, ja, allerlei attributen die te maken hebben met de reddingsbrigade. Bent u nog nooit geweest? Echt nog even een aanrader... om er toch eventjes, als u toch richting strand gaat, om daar even te gaan kijken. Dan gaan we naar vanavond en als we een beetje mazzel hebben komen ze tussen vier en vijf ook nog even langs om een voorproefje van het concert vanavond te geven. En dan hebben we het over de bluesband Logan's Blues, het Zandvoortse bluesband Logan's Blues. En die spelen vanavond op de Americana Roots Country Blues Living Room Concert. Want vandaag zal voor de tweede, vanavond zal voor de tweede keer het Americana Roots Country Blues Concert plaatsvinden in Theater de Krocht. En, uh, maar dit keer in een intieme sfeer van een woonkamerconcert. Onversterkt en akoestisch. Deze editie zullen er weer drie bands optreden. De bands die meedoen zijn Arnoud Gravenstein en Laura uh, Honda uit Amsterdam. Met een emotionele mix van folk en pop. En de Americana band Prairie Powler uit Haarlem. Met de Zandvoortse zanger en liedjeschrijver Michael Knubbe. En met trots kan de organisatie melden dat de Zandvoortse Bluesband zoals al gemeld... ...Logans Blues Band vanavond ook op dit geweldige evenement gaat optreden. Het begint vanavond allemaal om acht uur... ...en u kunt wellicht nog kaarten krijgen aan de kassa van de krocht... ...of kijk anders even op www.onair-events.nl. Maar blijft u luisteren naar uw lokale radio Zandvoort op zaterdag... ...want wellicht dat ze nog even tijd vinden om tussen vier en vijf bij ons langs te komen... ...voor een, ja, een opwarmertje voor het concert van vanavond. Dan hebben we natuurlijk, ik doe het gelijk even in één keer... het programma voor 4 en 5 mei. Er zijn uiteraard twee herdenkingen op zondag 4 mei. Om 12 uur s middags is er een korte herdenkingsbijeenkomst... bij het Joods monument op de hoek van de Jacobs van Heemskerkstraat... en de Dr. J.G. Metzgenstraat. Om 8 uur is de tweede minuten stilte bij het monument... op de hoek van de Van Lennepweg en de Lineusstraat. Bij het Joods monument vindt een officiële bloemlegging plaats... door leden van de Joodse gemeenschap, de gemeente Zandvoort en anderen... Na de bloemlegging wordt u uitgenodigd voor een kopje thee of koffie... in het Palace Hotel, recht tegenover het monument. Tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op afstand gehouden. Dan gaan we naar de nationale herdenking. Om zeven uur is er een dienst in de protestantse kerk... met onder andere declamaties door schoolkinderen en samenzang. Vanuit de kerk start om half acht een stille tocht... naar het monument bij de Van Lennepweg. De kerkklokken luiden vanaf kwart voor acht... Tot 30 seconden voor 8 uur. Vanaf 8 uur wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Na de stilte brengt de trompetist de laatste post ten gehoren. Om 3 minuten over 8 volgt de officiële bloemlegging en volgt een declamatie. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Gaan we naar het programma van 5 mei. Op 5 mei zal de stichting Viering Nationale Feestdag weer uh, de jeugd en de Zandvoort Senioren in het zonnetje zetten. Om half 11 morgens start er vanaf de kerkplein een vossenjacht voor de kinderen. Ook staat er een springkussen waar ze lekker in kunnen ravotten. Deelname is gratis. Kinderen tot 6 jaar moeten door een ouderen begeleid worden. Van half twee tot half vijf is er voor de senioren... weer een traditionele bevrijdingsdag bingo in Theater de Krocht. Tafels vol prijzen zijn er te winnen. En ook wordt er voor een, hap een drankje en een hapje gezorgd. En reken maar dat het weer gezellig wordt. En ook op 5 mei... en dan gaan de kriebels bij de eigenaren van de oude legervoertuigen... weer bovenkomen. Want ook, ook dit jaar, één moment... Ook dit jaar zullen na verwachting tussen de 30 en 40 oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en nieuw dit jaar ook voertuigen van de periode na de oorlog, de gebruikelijke rit van IJmuiden... naar Scheveningen maken. De vereniging Kelly's Heroes heeft zich ook dit jaar weer sterk gemaakt... voor de benodigde vergunningen om over het strand... naar de landelijke manifestatie te kunnen rijden. Tevens zullen een aantal leden van de landelijke vereniging... Keep Them Rolling deelnemen, waaronder ook een aantal zandvoorters... Maandag 5 mei zullen ze ook weer langs de Zandvoortse strand komen. Dit jaar maken ze een stop bij Beach Club 10. Maar een ritje naar het huis in de duinen zoals vorig jaar zit er helaas dit jaar niet in. Wel heeft de geme het gemeentebestuur van Katwijk de kolonne uitgenodigd voor een rit door het dorp. Misschien een leuke suggestie voor komend jaar voor Zandvoort. Hoe laat de voertuigen in Zandvoort zullen aankomen is nog niet bekend... en heeft te maken met het tijdstip van laag water. Zodra dit tijdstip bekend is zal de Zandvoort zal dat uh, op de website van de Zandvoortse Courant uh, te lezen zijn... hoe laat ze daar aankomen. Dat wat betreft het programma voor 4 en 5 mei. Nou moet ik even verder bladeren in mijn gegevens. Dan gaan we weer naar 9, 10 en 11 mei... want dan is het weer tijd voor de GT Masters op het circuitpark Zandvoort. In dat weekend, die drie dagen... komt de ADAC GT Masters in actie op circuitpark Zandvoort... Het wervelende GT-kampioenschap reist met een indrukwekkende startveld... vol krachtige en imponerende supercars naar het Zandvoortse racecircuit... daar de twee kampioenschapraces te verrijden. Racefans zullen zich gereed maken voor een zeer interessant autosportweekend. De impact en de kracht van de ADAC GT Masters is nauwelijks te omschrijven. De vele technische gelijkwaardige afgestelde sportauto's... de actievolle sprintraces en gevechten op het scherf van de sneden. Dat allemaal 19 en 11 mei de GT Masters op het circuitpark Zandvoort... Voor meer informatie verwijs ik u even naar de website www.cpz.nl. Dan is er een hele leuke uh, uh, excursie. En wel een ex de excursie is op 10 mei om 10 uur en het begint vanaf de ingang van Duin- en Kruidberg. Kom op de fiets en reserveren is verplicht. Een heerlijke fietsroute. Via www.np-zuidkermerland.nl kunt u daar meer informatie over krijgen. Op 10 mei een excursie op de fiets en het begint om 10 uur. In, uh, bij de ingang van de Duin en Kruidberg. En alles is te volgen op www.np-zuidkermeland.nl Dus fietsers onder u, schroom niet en geef u op. Dan hebben we ook op uh, 10 uh, mei is er Grease Singalong-avond. Zing mee met alle Grease-liedjes tijdens de Grease Singalong-avond. Deze avond zal geheel in het teken staan van de films Grease... en het verhaal verteld uh, eh, van een twee vakantieliefdes... die in een geheel andere omgeving elkaar weer tegenkomen. Dus heerlijke nummers. Grease, sing-along, avond. En dan hebben we het over Café Koper, Kerkplein 6. Uh, en dat begint allemaal om half negen op 10 mei. Oké, okay, Grease, sing-along, avond in Café Koper op 10 mei. En dat begint allemaal om half negen. Oké, okay, uh, ja, we gaan heel even naar Joop, want uh, Joop heeft een doelpunt. Ja, tweede minuut van de tweede helft. Uh, ik had het al over die hele snelle linksbuiten van Edo. Hij krijgt die bal op eigen helft. Gaat gewoon iedereen voorbij. Niemand houdt hem tegen. Ja, en dan is uh, Boy de geslagen. Er staat hier 1-2 in het voordeel van Edo. Dan gaan wij onverstoord. Wat je vindt het nog veel of niet? Excursie. Uh, Ook op zondag 11 mei geeft boswachter een boswachter van Waternet een rondleiding op en rond de natuurbrug Zandpoort omdat de brug de Amsterdamse Waterleidingduinen verbindt met het Nationaal Park Zuid-Kermland... ontstaat er veel ruimte voor planten en dier. Bovendien kunt u er zelf ook van genieten. Deze excursie maakt onderdeel uit van de Europese kijkdagen in Nederland. Uh, Natuurbrug Zandpoort is mede tot stand gekomen door een stevige subsidie van Europa. De gratis excursie is van 3 tot half 5 en de start is aan de noordkant van de brug. Wel even aanmelden via www.waternet.nl awd www.waternet.nl-awd of bezoekerscentrum De Oranjecom. Dan uh, is het uh, zondag moeder, die 11 mei is het moederdag. En dan is het grootste moederdagbrunch uh, van Nederland. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.nationalemoederdagbrunch.nl www.nationalemoederdagbrunch.nl Dat is allemaal mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort. De Bruna, Primera, Café Nuff, Kaashuis Tromp en Café Lauwen en Hardy. 11 mei, Moederdag en de Moederdag Brunch. Geweldig initiatief van de diverse ondernemers uit Zandvoort. Dan tot slot... Ja. De Open Dag met Surf Clinics. Zondag 11 mei verandert Skyline Beach Bar in een Surf Paradise... Uh, en waan je in de wereld van een surfer. Deze dag is speciaal voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar. Ripstar Young organiseert een surf and meet... in samenwerking met First Wave Surf School. School. Proof de sfeer van het golfsurfen... en maak kennis met de crew van Ripstar, First Wave, Jayhurst en Skyline. De surfclinic startte vanaf 12 uur. Dus nogmaals, First Wave Surf School, strandafgang, de Fovage 13. We hebben het over 11 mei. Het begint allemaal om 12 uur. Duurt tot 5 uur. En meer informatie kunt u vinden op info-firstwaveschool.nl info, info Tot zover! Dankjewel albert -Jan. dat waren de evenementen voor de komende dagen weer een hele waslijst. Wil je het op je gemak nalezen? Ga dan naar tv... en zet hem op CFM TV Kanaal 40 Digitaal of Analoog Kanaal 45. Ja, ja, het gaat eraf bij CFM, want we hebben een verzoekplaats. Hier is Harpo en Star. Fun. When you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spy. Jet Set Fly your own privately Or jet But you worked in the Grocery Store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 We zijn ineens zo goed, goed bij elkaar, en ik weet niet wanneer. Doe, doe, hoe zijn we hier beland? de single van Nielsen, tezamen mis met Miss Montreal, dat was oeh, Ja, we worden juist net de wedstrijd weer aangevangen en het doelpunt voor Edo, rampzalig dus voor SV, zo voor Joop. Ja, vooral nog wel, Rob, inderdaad. Sonten is daarna wel uh, uh, over het algemeen op de, op de helft van Edo geweest, maar kan geen vuist maken. En op de een of andere manier kan die bal niet uh, voorkomen, wordt er rond gespeeld achterin. Ik denk dat Jan Zonneveld wel veertig keer de bal heeft gehad en dat is de laatste man. En dat, dat moet natuurlijk niet, de bal moet ervoor, er moet druk daarvoor zijn, druk op het doel van, van Edo. En dat, dat, dat is er gewoon niet, die bal die komt niet bij die voorste linie terecht. En ik, ik heb geen idee waar dat aan ligt. maar is het het geval? Edo heeft nu de bal. Wordt in het uh, spel gebracht door de keeper, in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En dat, uh, dat gebeurt nu uh, op de middenlijn. Uh, dat is een goede paas naar links buiten van Edo. kan hij niets mee doen? N uh, nee, hij, hij struikelt Hij struikelt. gelukkig voor wordt. En uh, Jan Sonneveld kan die bal terugspelen naar uh, Boydefet. Boydefet naar een paal uh, van de Oort. Of van de Hoort naar Molina. Aan de linkerkant is van de spelen op dit moment. Molina gaat die de bal niet uit. Veld terug naar Van de Oort. En die kan die bal niet goed komen leren met het geval dat we weer echt op de, op de achterlijn van Sanford spelen. En dat moet niet. Sanford moet naar voren. Petri van der Oort. Nu, naar even kijken. Ronald Kalis. Kalis daar een diepe bal. Maar, wie is dat? En dat is Jesse de Haan. Jesse Daan is een heel snelle jongen. Die gaat het meter gebied in. En hij speelt uh, een slechte bal af. En de keeper van Edo, die kan die bal heel pracht, makkelijk oppakken. Sprengt hem weer, weer in het veld. En dat is Sanford uh, die weer die, uh, die interceptie heeft. Interceptie gepleegd door Petri van de oor, die echt weer uh, echt zich in het, in het zweet werkt. Ongelooflijk. Kalis. Of Kalis, nee, um, um, de Berg was dat. Uh, ja, dat is een slapschot. En dat is heel simpel voor de keeper van Ede om die bal gewoon lekker op te pakken. En uh, op zijn gemak uh, weer in te gaan gooien. Linkerkant van het veld. Fedo uh, dan in ieder geval. Dan gaat die bal komen. En dat is die hele snelle jongen weer. Die gaat uh, uh, er iemand uh, even kijken. Uh, uh, de haven bij. Dan gaat hij in het 16 meter gebied. En helemaal alleen. En die zit die bal voor. Maar dat doet hij gelukkig voor Zandvoort met zijn chocoladebeen. Gevolg dat die bal nu bij Paul van der Oort is. En die kan dan meenemen naar voren toe. Van der Oort naar Kales. Kales, die gaat kijken. En dat is Mans. Mans brengt die bal weer naar de andere kant van het veld. Dan moet je al die bal ook Daar Ja, dat wat gebeurt. Het gebeurt inderdaad. Maar in feite was die paas niet al te snel. Al, al, al te dendrend. Maar Stamford blijft in bal bezitten. Zonneveld. Uh, Zonneveld naar uh, De Vries. De Vries neemt hem mee. Brengt hem naar, naar uh, uh, Mans. Mans gaat het 16 meter gebied in. Wordt, uh, probeert er een 1-2 met uh, De Vries. in van kan kan voor. Uh, nee, het is niet genoeg. Uh, Edo die kan die bal uh, onderscheppen. En, maar hij is nog niet weg. Hij is nog steeds in het 16 meter gebied. Uh, Stamford nu. Ja, nee. Overtreding van daar van uh, Rodo Op uh, de helft zelfs van uh, Edo. Uh, de gevolg is een vrij. De spelen in de 66 minuten in ieder geval. En de stand is helaas nog steeds 1-2 in het voordeel van de gasten. En zo meteen even voor 4 uur komen we weer terug bij Jan Frits. I was vijf and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white.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 Een crimineel gedoe, zeg, joh. You shut me down. Bang, Dat was een bang. bang, bang. David Ketta hoorde bang, je inderdaad. De single Shut Me, me Down. Zodanig we gaan we weer naar Rio Frés, maar eerst Ezra en Simpson. Hier is Solid. Each mistake. Oh, you forgave. And soon both of us. Trust, not run away. It was no time to play. with <laughs> building. to change Back to the 80s gingen we bij CFM Zandvoort op zaterdag... met deze van Esfant, de Simpson, you're the solid as a rock. Zo vlak voor vier uur schakelen we nog één keer live over naar Duitsersveld. Joop van Esch is bij de wedstrijd S.W. Zandvoort tegen Edo. Ja, en hoe gaat het nou met ja. de heren van S.W. Zandvoort, Joop? Ja, 67 minuten. Zandvoort kan eigenlijk geen vuist maken. Sterker nog, het is dat Boy de Vett in het doel stond, want er waren twee schoonheden van kansen voor de Haanse club. En die heeft hij gewoon keihard uitgehaald. Nu is Zandvoort er wel aan uh, uh, de aanval maar een heel slap bal, uh, die gaat natuurlijk ook nog, ja niet natuurlijk, maar die ging via voet van, uh, van een uh, speler ook nog uh, verdragen. En die uh, keeper van uh, Edo kon die heel makkelijk uh, onder uh, schuppen. Uh, nu, Zandvoort uh, in Fries naar buiten toe. Nou ja, Jan Mans die uh, probeert het daar het een en ander te doen. Gaat de man, probeert de man te passeren. Uh, sprint in ieder geval naar die achterlijn toe. En dan moet hij voortrekken. Maar dat is niet goed genoeg. Dat gaat toch in ieder geval. Een uh, verdediger van uh, Edo mist die bal. En um, uh, ja, toch kan Edo dan op het een of andere manier toch die bal weer krijgen. En dan zie je een hele snelle man weer. Die pakt er Oh, Dat is een hele man. Verkeerde paas. En oh, er werd gefloten. Er is een... Uh, uh, de bal werd over de zeilen ingewerkt, gewerkt, want een verdediger verleden ligt op de grond. En die verwachten nu uh, uh, verzorging. Uh, nou ja, uh, prima, uitstekend. Uh, op het leugelmink ligt het spel stil. Zandvoort kan voorlopig nog steeds geen vuist maken. Nogmaals, Ido heeft weliswaar misschien niet het percentage bal bezit. Maar is wel veel gevaarlijker richting het doel van Zandvoort. Uh, graag van straks. Oké, okay, dankjewel Joop. Zo meteen in de derde laatste uur komen we uiteraard weer terug van deze wedstrijd. Als laatste, zo voor vier uur... ...gaan we deze van de Handsome Polis voor je draaien. Ja, lekker om weer eens terug te horen... ...op deze zonnige zaterdagmiddag... ...bij CFM. Zing met z'n allen mee met... ...Sky on Fire.